2 uur, Jan van der Putten met het NOS-journaal. De Tweede Kamer heeft vannacht de regering opgeroepen uit het JSF-project te stappen. Een meerderheid van 77 Kamerleden stemde voor een motie van PvdA en SP. In de hoofdelijke stemming kregen die partijen steun van PVV, GroenLinks en Partij voor de Dieren. 71 Kamerleden stemden tegen. Nederland werkt al tien jaar mee aan de ontwikkeling van de opvolger van de F-16. In ruil voor een investering van ruim 800 miljoen... kreeg het Nederlandse bedrijfsleven opdrachten. Volgens de indieners van de motie zijn de JSF's te duur... en levert het project te weinig op. Minister Hillen zegt zich samen met het kabinet te beraden op een reactie. De bezuinigingen op ruimtevaart moeten worden teruggedraaid. Dat vindt een grote meerderheid in de Tweede Kamer. CDA, SP, GroenLinks en PvdA steunde een motie van D66. Minister Verhagen zei vorige week dat het huidige ruimtevaartbudget... van 93 miljoen moet krimpen naar 63 miljoen. Dat besluit viel bij veel partijen slecht... door het recente succes van astronaut André Kuipers. Verhagen zei dat de partijen dan bij de algemene beschouwingen in het najaar moeten aangeven waar het geld dan vandaan moet komen. Hij beloofde geen onomkeerbare stappen te zetten. Het zuiden van Nederland en het noorden van België hebben afgelopen avond veel last gehad van zware regen- en onweersbuien. De brandweer kreeg veel meldingen van ondergelopen kelders, omgewaaide bomen en blikseminslagen. In West-Brabant en Zeus vlaanderen was er veel wateroverlast, Onder andere in Roosendaal en Bergen-op-Zoom liepen straten onder. In Bergen-op-Zoom werd een muziekfestival halverwege stilgelegd vanwege de zware regenbuien. Dan het weer nog. Vannacht in het zuiden en zuidwesten nog een bui. Overdag bewolkt en meer buien, later ook zon. En het wordt 20 tot 24 graden. Dit was het nlb Dit is Radio 1. Omroep Max. <middels> Nachtzuster. Astrid de Jong. Ik heb ontzettend veel plaatjes bij me. Ik denk, laat ik er maar op rekenen dat het zomervakantie is... en dat het zomaar zo zou kunnen zijn... dat er echt helemaal, maar dan ook helemaal niemand belt naar 0800 1121. Dan kan ik gewoon wat meer muziek draaien dan anders. Maar ja, ik ben er natuurlijk wel gewoon. Nachtzuster is er ook gewoon. En er zijn ook heel veel mensen die nog helemaal geen vakantie hebben. Dus loop je rond met een vraag... waarop je nog geen antwoord hebt kunnen krijgen... via nou, internet, collega's, vrienden, familie... Uh, of, uh, of uh, boeken misschien wel, of gewoon er heel diep over nadenken. Zo van die vragen die maar door je hoofd blijven spoken... en denk van, het zou zo fijn zijn als ik iemand met verstand van zaken... even over dit onderwerp kon raadplegen. Nou, daar is dit programma voor. Je stelt je vraag via 0800 1121 en dan is er altijd wel iemand die er verstand van heeft... en die ook belt naar dat nummer. En zo kunnen we dan vannacht verschillende vragen beantwoorden. Jij bent degene die dit programma samenstelt via dat telefoonnummer, maar ook via nachtzuster. Um, het uh, omroepmax.nl, dat is dus een mailadres. Of via Twitter, door even te, te twitteren naar het nachtzuster. Of door een bezoekje te brengen aan de chat tijdens dit programma... te vinden op www.nachtzuster.net. Maar het simpelste is om gewoon even de telefoon te pakken... Nu en te bellen naar 0800-1121. En dan draai ik uh, deze van Doe Een heel toepasselijk plaatje, het heet Nachtzuster. Ze legt haar koele handen op mijn voorhoofd. En kijkt me even onderzoekend aan me bij het drinken van wat water. Als oh, zuster blijft nog even bij me staan. Nacht zuster, wat moet ik zonder jou beginnen? Nacht zuster, ik brand van binnen. Nacht zuster, doe iets aan de pijn. Nacht sister. wat ben ik zonder al je zorgen? Nacht sister. haal ik de morgen? Nacht sister. doe iets aan de pijn. Ik lig hier te beven en te zweten. Visie in de koorts en kippenwel. Dus dan zeg maar, blijf ik wel in leven. Hou me even vast, dan lukt dat wel.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 Wat moet ik zonder jou beginnen? Nachtzister, ik brand van binnen. Nachtzister, ik doe iets van de pijn. waar ben ik zonder al je zorgen? Nachtzister, haal ik de morgen? Nachtzister, doe iets van de pijn. Oh, Nachtzister, oh, Nachtzister, oh, Nachtzister, oh, Nacht, Iets oh, van de, pijn, de pijn. Nachtzister. Nachtzister. Aan de pijn kan ik altijd zo weinig doen. Het spijt me. Maar aan vragen en antwoorden kan ik wel iets doen. Namelijk gewoon mensen aan elkaar doorverbinden. 0800 1121. Jan, goeienacht. Goedemorgen, Astrid. Hallo. Hi. Ik heb een, uh, ik heb een vraagje. Nou, mooi. Ik, nou ja, ja. Jij dacht dat ik het rustig had. Nou, let maar op van niet. Oh. Ik wil luisteren. Wij hebben... nee, let Je maar hebt op. een hele lijst, begrijp ik? Nee, ik heb er maar, maar eentje. Oké. Okay. Even maar eentje. Maar er zijn er vast wel meer. Ja. We hebben uh, anderhalve maand terug hebben we, uh, twee weken in een uh, café-restaurant geslapen in Assendelft. Tegenover de Eerste Kerk. Ja, dat bekend. De, een café-restaurant tegenover de Eerste Kerk in Assendelft? Ja. ja, want jij <laughs> komt uit Assendelft, toch? Nee, ik kom uit Wormerveer. Ja, Het is nog een Endfiets je... naar Assendelft en Assendelft As is heel lang. Ja, <laughs> nou, ik weet niet of ik de... Uh, het wapen, zal ik het dan maar zo zeggen. Het wapen. Goed, en toen? Maar goed, oké. Okay. Uh, dan weet uh, je, als we daar dus gingen, gingen, gingen slapen, dan werd ik dus gewoon midden in de nacht wakker van die kerkklokken. Dan vraag ik me af, waarom moet het die luiden om om 12 uur, 1 uur, 2 uur. Ik heb die met genoeg dicht gedaan. <lacht> ja, dan dacht ik nog dat je ging lachen. Maar ik vond het hoofd irritant. <lacht> Maar waarom was je in Assendelft aan het slapen? Want je bent wel een zaankanter als je te met zegt. Ik kom zelf uit. Ik ben er geboren Assendel, maar ik woon in Krommelie momenteel. Of al 30 jaar. Maar waarom ging je maar dan de, in Assendelft slapen? Nou, de eigenaar en zijn vrouw die hadden een, een uh, reisje gewonnen. Die gingen op vakantie. En toen gingen mijn vrouw en ik gingen daar uh, op de hondjes in het uh, restaurant passeren oh. zingen met alarm en een beetje toezicht houden, zeg maar. En om het uur wakker. Eh, om de half uur, hè. Want dat gaat om het uur. Ja, wacht oh, ja. ja, maar. Maar het wende ook niet op een bepaald moment. Nee, echt niet. Ja. Bij mij niet in ieder geval. Ja, dat is het Bij mij ja. niet, in ieder geval. Ik woon, ik woon dus naast een kerk en ik maar ook echt naast. Ik kan hem aanraken als ik van mijn dakterras ga hangen. Maar ik word het ik word dus echt nou op zondag ook. Ik hoor het niet eens meer. Maar als je, als je inderdaad ja. uh, eenmalig daar zo er tegenover, dan is het. Uh, uh, luid. Dan hoorde ik, hem sla hoorde ik hem slaan en er was één. Ja, één. Hoe laat is het, nou? Weer wakker, brilje op, kijk hoe laat het was. Oh, drie uur. Ja, <laughs> heb ik heb er toch twee gemist. Maar ik vond het uh, ja, een beetje ja, vreemd wil ik niet zeggen. Maar ik vraag me af, waarom slaan ze s'nachts? Ja. Kunnen ze dat s'nachts niet uitzetten? Dat moet toch heden ten dagen met alle technieken? Ik bedoel, we kunnen mensen in een ruimteschip uh, uh, uh, rond de aarde laten cir cirkelen. Kunnen we niet gewoon uh, zie, de kerkklokken uitzetten s'nachts? Ik zie het nut er in ieder geval niet van één dat die twee uur slaapt s'nachts. Want wie, wie wil dan nou weten dat het twee uur is als ze echt Nou, ja, het is toch... Uh, ik kan me wel voorstellen dat het voor sommige mensen handig is. Maar ik kan me beter voorstellen dat het voor heel veel mensen onhandig is. Net wat jij zegt, als je er helemaal ja. langer aan dat je er misschien aan wen, Maar ik heb er niet aan kunnen winnen. En nee. ik vraag me dus af, waarom moeten ze slaan nachts? Ja, nou ja, goede vraag Jan. 0800 1121, als iemand daar het antwoord op weet. Ik hoop het. Ik ga mijn best doen. Dat weet ik van jou, dat en weet ik. waar rij je nu dan? Ik uh, kom net terug uit Duitsland, ik ga nou op weg naar... Uh... Jullie en dan ga je een verlossing in Sendam en dan ga ik de krommen niet, ben ik klaar? Oh, het is nog de hele nacht door. Oh, dus ik kan gewoon tot zes uur door blijven gaan met dit onderwerp. Uh, ik hoop half zes thuis te zijn. Al half zes. Oké. Okay. En ben het je geladen? Ik ben geladen, ja. Even snel raad wat die rijdt spelen. Ja, doen we even. Je mag alleen ja en nee zeggen. Hè? Ja, oké. Okay. En dan ga ik even heel snel raden wat er in je, in je, in je laadbak zit. Doe maar. Hum, kun je het eten. Nee. Nee. Um, oh jee, dan zijn het heel vaak grondstoffen voor iets. En dat is altijd zo lastig, want dan kom je uiteindelijk uit bij machineonderdelen. Zijn het machineonderdelen? Nee. Oh, is het iets wat je in je huis hebt? Eh, uh, ja. Ja, niet iedereen, ja. begrijp ik. Ja, ja. Oh. ja, wel iedereen. Jawel. Iedereen heeft het in zijn huis. En, um... ja, of, of, of aan zijn huis. Of? Uh, dit. Een tip. Oh ja, of aansehuis. Is het iets groots? Nee. Kun je het in je hand houden? Kun je het met twee handen tillen? Uh, met één hand ook wel. Je kunt met... waarmee... oh ja. Is het ijzer? Uh, ook. Plastic? Nee. Hout? Nee. Um... Er zit... Vraag is of het vloeibaar is. Oh, is het weer zo laat? <laughs> wat zegt u? Ja, maar wat, kan je nou, wat is er nou vloeibaar dat je aan je huis hebt? Oké, okay, is het vloeibaar? Ja het, al, al, ja, het is vloeibaar, maar als je het aan je huis hebt, niet meer. Oké, okay, het is vloeibaar, maar op het moment dat je het aan je huis hebt, dan is het niet vloeibaar meer. Nee. Is het, uh, rij je met een cementwagen? Nee, want je nee. kunt het met één hand optillen. Maar het is... <laughs> ja. <laughs> Jan, ja, zit je me nu in het ootje te nemen? Nee, ik zou, dat zou ik niet durven. Je kunt het met één Echt? hand optillen, maar het is vloeibaar? Dat kan niet. Dus het zit ergens in nog. Ja, oh, ja. Je had het ook over ijzer, hè? Ijzer, dat, het, dat zit er ook bij. Het is ijzer en daar zit iets vloeibaars nee, in? Nee, nee. <laughs> vloeibaar ijzer, nee. Nee, er uh... zit iets vloeibaars in het... In het is het verf? Ja! Yeah. Jee! Yeah. <laughs> nou, ik kreeg het al even knap benauwd. Op. Ja, ja het is een, nou, Dat ik... is een heel oud grapje. Het is groen en het zit op een hek. Ja, een kikker. Nee, verf. Ja, dus ik gezegd, verf had jij gezegd, een kikker. Daar zit wat in, een groen geverfde kikker. <laughs> nou, dankjewel Jan. Ik ga op zoek naar, ja, goed. Uh, of ik ga een poging doen om beantwoord te krijgen, waarom slaan de kerkklokken ook s'nachts, wat is het nut daarvan? Doe je best. Oké, okay, goede reis Jan. Hey, bedankt. Dag. Doe. Mevrouw Groenewegen. Ja, goedenacht. Ik ben nogal maatschappelijk betrokken en ik ben veel op het internet bezig. ja yeah. ...toen ontdekte ik iets heel mafs. Uh, elke zes maanden worden de inkomens meer of meer geïndexeerd. En met name alleenstaanden worden dus met de inkomens uh, heel erg achtergesteld. Uh, ook de hoogte van de uitkeringen de, ze is voor de alleenstaande ook per definitie altijd lager. Nou krijgt een alleenstaande AOW er per 1 juli 5 euro erbij... Maar heb je het ongeluk dat als je als alleenstaande in de bijstand zit... dan krijg je net een riljante bedrag van hou je vast 9 cent in Zo. de bij. Hoe, hoe worden die berekeningen nou gedaan? Daar ben ik wel eens benieuwd naar. Maar hoe worden de berekeningen gedaan qua uitkeringen, bedoelt u? Ja, waarom krijgt een, een alleenstaande bijstandsgerechtigde maar 9 cent? in ja. juli erbij... En dat alleenstaande AOWer 5 euro. Hmm. Wie kan mij dat uitleggen? Want die 9 cent, dat, dat is eigenlijk een beetje een belediging. Ja, daar zit wel wat in. Waarom worden bijstandsgerechtigden altijd zo krom behandeld? Ja. Die zitten echt een beetje in de, in de slechte hoek, laat ik het beschaafd uitdrukken. Ja, je kunt het natuurlijk, als ik advocaat van de duivel wil spelen... dan zeg ik natuurlijk dat u blij moet zijn dat u iets krijgt. Dat, dat zou kunnen, maar er zijn ook mensen die op oudere leeftijd werkloos worden. Ja. Zich land solliciteren. En niet iedereen, niet iedereen kiest ervoor, voor de situatie waar je in zit. Hè? Dat wordt ook vaak vergeten. Nee, maar dat is ook wel zo. Maar ik, uh, uh, uh, ik heb bijvoorbeeld nu verschrikkelijke lekkage in mijn huis. Ja. En daar kies ik ook niet voor. En dat is ook niet fijn, maar dan moet ik gewoon zelf betalen. Ja, ja, ja. Dus ja. dat is, ja, dat is, het, is, het is wel. Ik, ik, ik speel even advocaat van de Duivel, want ik begrijp nee, uw punt ook heel goed. Maar het is natuurlijk ook zo dat we, we kunnen niet eindeloos. Ze zeggen dat het zo mooi. Er is maar één euro. En dat kun je niet eindeloos aan alle mensen die een euro nodig hebben uitdelen. Nee, maar bedoel, iemand laat een. Een normale situatie, een normaal gezond mens, die vraagt er niet om om zonder werk te komen. U weet, het is crisis, er worden ja. veel en er vallen aan de lopende man ontslagen. Daar vragen de mensen niet om. Nee, nee, nee. nee geld maar... is gespeculeerd en noem maar op. Ze zijn zo mensen, firma's die failliet gaan. He, normaal gesproken vraag je er niet om werkeloos te worden. Nee, maar dan is het ook, daarom krijgt u die 9 cent dan ook. Ja, die negen. Uh, nou ja, ik niet, maar uh, nee, het gaat ik maar... Er gewoon om het idee dat dus ja. bijstandsgerechtigden dus eigenlijk uh, ja, als minder waardig worden behandeld. Nou ja, nee, er is gewoon... De... Ja. Het heeft uh, tot mijn grote spijt zo'n zo slechte imago. En waarom? Voor mensen die niet om een bepaalde situatie vragen. Natuurlijk, ik wil wel weten dat er ook onder elk koren een kaf zit. Hmm. Maar vergeet niet dat er ook onder werkenden... er ook uh, mensen zijn die de kantjes bij de baas erbij aflopen. Ja. Ik bedoel dat onder elk koren heb je kaf. En uh, tegen bijstandsgerechtigden heb ik gewoon moeite mee. Daar wordt altijd een hetze tegen als zijnde profiteurs, fraudeurs en noem maar op. Ja, dat is het probleem, omdat heel veel mensen, of heel veel, omdat er ook misbruik van gemaakt wordt. Ja. Ja, maar er zijn ook mensen die, uh, die bij de baas de kantjes aflopen en dingen stelen. Maar daar wordt geen hetze tegen gekweekt. Nee, maar dan is het de verantwoordelijkheid van de baas... die, uh, die dan zijn geld uitgeeft aan iemand die het niet waard is. Maar als mensen uh, uh, jokken dat ze niet aan werk kunnen komen... en liever de hele dag thuis zitten en dan um, uh, geld krijgen van de overheid... moeten wij het met z'n allen betalen. Ja, ja. Ik doe even het en Ingrid standpunt nu hè, van deze kant. Ja, ja, ja, ik begrijp het. Ja. Maar er wordt een niet gering aantal mensen uh, zit zeer tegen wil en dank. Denkt u, naar alle eerlijkheid, stel iemand is de leeftijd van 60 jaar gepasseerd. Denk je nou heus dat hij nog werk krijgt? Uh, nee, dat is in de meeste gevallen uh, praktisch onmogelijk, denk ik. Dat bedoel ik maar. Ja. En, dat is, en dat geldt zelf al voor 50 plus geldt. Dat ja, wel. zeker. Ja. En dan vraag je daar niet om. Nee. En die, uh, de, uh, sommige alleenstaanden dan, die dan in de bijstand zitten... die krijgen dan 9 cent als indexatie, terwijl de huur ook omhoog gaat. Ja. En dan vraag ik me, hoe is dat in de vrede mogelijk? Maar de vraag is dus eigenlijk, hoe komt die rekensom tot stand? Of eigenlijk is de vraag, hoe kan het zijn dat er maar 9 cent is... Uh, terwijl uh, alle prijzen stijgen en de mogelijkheden uh, terug uh, Ja, en, en bedoel, een, een, een alleenstaande AOW'er krijgt 5 euro erbij... Ja, het zal een andere rekensom zijn. Hè? Misschien lopen die wel heel erg achter, verhoudingsgewijs. Ja, dat klopt. Maar het is ook het verschil tussen... Een, en het praat over netto bedragen. Hè? Mm -hmm. Netto bijstand voor een alleenstaand is 888 euro. En, en uh, 80 cent ongeveer, zoiets in die orde. Een mooi bedrag. 188. En uh, de alleenstaande AOW'er, die had het... 1.003 en dat wordt per 1 juli verhoogd naar 1.008 euro. Ja. Dat is een aanzienlijk verschil. En, en dat komt ook omdat de bijstandsgerechtigde de AOW-premie moet betalen. Dat wordt ook ingehouden op de uitkering. En een AOW hoeft geen AOW-premie meer te betalen. Die zit er voor een deel ook in een wat vredelijker belastingsregime. Maar, maar van... van... Ik durf het bijna niet te zeggen hoor. Maar ja? van 888 euro kun je toch kun je nog best veel doen. Hangt er vanaf wat je moet betalen hè? Ja. Ik bedoel, uh, ik heb het dan over een zelfstandig wonend iemand. En dan hoor ik half Nederland al zeggen. Ja, maar ze krijgen ook subsidies. Nou, <lacht> ik bedoel uh, mensen tot 110% van het sociale minimum. Ja. Uh, die, uh, die beuren allemaal huurtoeslag en zorgtoeslag. Ja. En voor een alleenstaande is dat dan 70 euro. Of je dan voor een minimum werkt. of alleenstaande in de uitkering zit. of wat dan ook. Alle minima tot en met 110% van het sociale minimum. beuren als alleenstaande 70 euro aan zorgtoeslag. De huurtoeslag, dat hangt af van, de waarde van je huur die je betaalt. Ja, nee, maar inderdaad, als je. Als je uh, nou ja, gewoon uh, redelijk woont en ja. je, betaalt, je betaalt dus ook een, uh, nou, een aardig huur... en je hebt ook uh, dan heb je, nu je vaste lasten nog bij en dergelijke... Nou, dan hou je natuurlijk niet heel extreem veel geld over om heel veel dingen mee te doen. Dat begrijp ik ook wel. Maar aan de andere kant, je hebt geen werk. Het is een vangnet. Ja, maar dan moet het wel ook. Kijk, als je dus. Nou, praat ik over 50-plussers die nagenoeg geen schijn van kans meer hebben om nee. te werken. Die, die daar niet om vragen. En die vangnet, natuurlijk moet je... is de vangnet. Maar u weet hoe een net eruit ziet, hè? Een net: ja. dat heeft mazen, hè? Ja. Nou, je wordt zo opgevangen dat je benen door de mazen glippen. Ja, ja, ja. Nee, ik begrijp het wel. Maar wat is de reden dat, uh, dat u zich. Nou ja, dat klinkt heel na, maar zo druk over maakt? Ja, nou, zo druk over maakt, omdat ik uh, uh, veel uh, te maken heb. Uh, ik, ik, ik zit in dat circuit, ik heb er veel mee te maken, laat ik het zo zeggen. Ja, dan, u zit in dat circuit. Nou ja, de nou ja, circuit is niet goed gezegd. Nee. Oh, moet ik, ik kom het gewoon veel tegen. U hebt veel leven. mensen in uw omgeving die het financieel niet makkelijk hebben, begrijp ja. ik. Ja. ja, ja. Ja, nee ja, ik En ik, ook ik familie die, die je dan ook hebt, weet je wel? Ja. Ja, en, en, en dat en is vervelend ik, om te zien. Ja. waarvan ik weet dat die er niet om vragen, maar wat gewoon gebeurt. Dat, je staat, staat gewoon voor voldoende feiten. Ja, en die krijgen er negen cent bij... En hoe zit dat dan, die, die rekensom? Dat ja. ben ik ben ik er wel eens benieuwd naar. Nou, 0800-1121, als iemand het mevrouw Groeneweg, uh, ja, mevrouw Groeneweg uit kan leggen. 0800-1121, ik ga mijn best doen. Zeg hartstikke bedankt, veel succes met de uitzending. Oké, okay, bedankt voor de vraag. Goeienacht. Goedendag. Dag. Dag. Meneer Van Dongen. Ja, ah, eindelijk heb ik altijd een keer aan de lijn. Ja, wat een ervaring, hè? Vroeger waren ik korte vragen, maar die zijn er tegenwoordig niet. Korte <lacht> vragen, nee, die hebben ja. we niet meer. Of u moet nu zeggen van ik houd kort. <lacht> nee, nee, nee. nee ja, hè? <lacht> nee, maar ik vind het wel leuk. Ik ben een hele trouwe luisteraar. Ik luister altijd naar jou. Nou, maar uh, ik bel niet zoveel. Ik bel heel weinig, moet ik zeggen. En uh, nou, wat ik een uh, vraagje. Ja. Ik, heb, uh, ik woon in, in Nederland, in Gestel, met sint Gestel. En dan gebruik ik gas. En ik, ik heb een appartementje in België, in oh. Oostende. Ja. En dan gebruik ik gas. Ja. En nou is mijn vraag, het valt me elke keer op. Bijvoorbeeld als ik een pannetje melk hier in Nederland opzet. Dat is drie keer zo vlug heet oh. als in België. Echt waar? Ja. Dus het valt melk me hier op. Ik denk, zou die gas dan vlugger hier uitspuiten? Of hebben zij dat <laughs> inferieur gas in België? Ja, wordt het heter misschien? Ja, ik weet het niet, maar ik vraag me elke keer af. Ik denk, dan, dan benadelen ze toch wel de Belgen als ze datzelfde <laughs> betalen als hier in Nederland. Want, echt, dat is niet één keer, maar altijd valt me op dat het hier veel vlugger warm is. Wat ik ook opzet. <laughs> ja. ja, dat is een raar gegeven. Raar, ik heb al denk, dus ik, denk verdor, ik zal toch eens een keer bellen. Misschien dat maar... iemand, iemand dat weet, hè? want uh, ja, ik kom graag in België, want ik heb dat mijn jeugd doorgebracht. Dus dat is wel leuk. En, uh, maar ja, dat valt me inderdaad op. Ja, maar dat, is, dat duurt dus eindeloos om, uh, om water aan de kook te krijgen. Om een eitje te koken. Ja, nou bijvoorbeeld ja melk. en uh, ja, ik, ik doe dus meestal... Uh, ja, Pap eet ik nog als ik eens morgens. Dus ik zet daar gewoon een pannetje. En altijd met dezelfde hoeveelheid. Want ik ben maar alleen. Dus met dezelfde hoeveelheid uh, melk altijd. Ja. Nou, ja. en valt enzelfde soort pannetje. <laughs> nou, en echt dan. Dan moet ik drie keer zo lang wachten voordat het warm is. Als, uh, en mijn water kookt, Mijn water ook. Als ik water kook. Nou, dan... dan uh, dat valt me elke keer op dat ik bijna drie keer zo lang moet wachten voordat de water kookt. Maar de, u zegt, hoe, hoe, hoe heeft u nou in België en in Nederland hetzelfde pannetje? Ja, van zo'n roesvrij stalen pannetje met dezelfde inhoud. U heeft gewoon bij de IKEA twee pannensets gekocht. Eentje voor. Nee, de, eentje, voor... Die koop ik meestal op de Rommelmarten. Oh. <laughs> dat vind wel laf. stalen pannen zijn het eigenlijk vroeger gebruikte ik van die van die weet je wel, maar die gaan schilferen en, uh, oh. en die kun je niet schoon meer houden, maar die roestvrijstalen pannen die kun je altijd uh, dat hartstikke schoon houden. Oké okay. ja. en, en, en u heeft er dus echt over nagedacht. U heeft gekeken hoe de bodemdikte van de pannetjes was ja. en u heeft ja, die al gekeken, pannetjes. ja alles ja. al een beetje. Uh... En ook met fluitkeldertjes ook, die dus zijn ook ongeveer hetzelfde. Nou, dus al, alles alles wat ik opzet valt me elke keer op dat het bijna drie keer zo lang duurt als in Nederland. Ja. ja. Nou, ik ga, ik ga uh, eens kijken of iemand daar een antwoord op heeft. Dus of er verschil is tussen het gas dat gebruikt wordt in Nederland of in België. 0800 ja. 1121. Bedankt voor de vraag, meneer Van Dongen. Oké, okay, graag. Dag. Jan van der Putten met een extra nieuwslits. Ja, schrijver Gerrit Komrij is uh, overleden. Dat heeft zijn familie bevestigd. Komrij die, uh, was schrijver, dichter, vertaler, criticus, uh, toneelschrijver ook. Hij is ook dichter des Vaderlands geweest, debuteerde in 68 met de Maagdenburgse halve Bollen en andere gedichten. En hij is ook heel bekend geworden uh, met zijn Bijbel van de dichtkunst der lage landen, Nederlandse poëzie in de 19 en 21 e eeuw in 2000 en enige gedichten. Komrij woonde in Portugal. We weten niet of hij daar is overleden of uh, dat hij in Nederland was. We weten ook niet waaraan hij is uh, overleden. In elk geval, hij is 68 geworden. En uh, je hoort er meer van zodra we dat weten. Gerrit Komrij is dus overleden, Astrid. Dankjewel, Jan van der Putten. Uh, Bertus, goeienacht. Goeienacht. Hallo. Hallo. Had je een vraag of een antwoord? Nee, ik had een vraag. Mooi. Ja. Top, top, top, top, top. We gaan over kippen. Um, oh, ik dacht even dat je me nu. Uh... Uh, hoe kan je nou zien? Je hebt witte en bruine kippen. Ja. Hoe kan je nou zien welke kip een bruine of een witte ei gelegd hebben? Oh, deze vraag hebben we pas nog gehad. Meen je dat nou? Ja. Nou, wat was, wat was dan daar? Ja, uit? daar ga je weer. Oh, wat verschrikkelijk dat ik nou nooit eens wat kan onthouden. Ik moet eens een keer een soort archief aanleggen van alle antwoorden. Dat als een vraag dan weet, dubbel komt... Dat... Vertel, uh, ik weet het wel, maar ik vond het een leuke vraag voor de mensen. Goed? Ja, Bertus. Huh? Dat is natuurlijk niet het principe van dit programma. Is dat niet het principe? We zijn een stukje surfers naar de mensen toe, hè. Voor de mensen die rondlopen met een vraag overal gezocht hebben... en het antwoord niet weten. Niet voor mensen die denken, nou, ik stel eens een vraag... waar ik eigenlijk het antwoord al op weet. Oh. Geef oh. het antwoord even, Bertus. Het antwoord? Ja. Kun je aan de lellen zien. Oh ja, dat was het. Daar heet het ook lellebellen. Maar hoe was het ook weer de kleur van de lellen? Ja, van de bruine ei. Een vuurhooie lel en een beetje lichtere. Die leggen witte eieren. Dat was het, ja. Nou, zijn we gauw uitgedraaid. Nee, maar ik ben wel blij dat je eventjes een vraag uit het verleden weer opgefrist hebt. Oh? Ja. Nou. Het gaat lekker vlot zo. Een paar weken geleden had ik het nog over de zweet. van je linker en je Oh ja. <laughs> en die ene man die had het goed, die, die, die, die, die zijn tuintje deed. Petters? Ja? Dit is, dit, dit is niet het principe. Het is geen kwistje. Nee, die, dat wist ik niet, maar die, die man die wist het. Van, uh, dat, hij, dat hij met zijn rechterhand het uh, tuintje deed. En de zweten is ook zo erg onder zijn rechter oksel. <laughs> Nou, nu dat? hebben we genoeg geëvalueerd. Ik ga weer door met nieuwe vragen. Ja, nou, we doen maar zo, Dankjewel, Bertus. Ja. Hoi. Mark. Hallo, uh, afscheid met Mark. Hallo. Ik had een vraag over doping. Oh jee. De Is Chinees? We nou weer, uh, of, nieuw... Sorry? Chinees of uh, uh, nee, nee, nee, het Lens Armstrong? Uh, het EPO-achtig, uh, ja. je kent het allemaal wel. Ja. Het idiote vind ik, uh, er wordt hartstikke veel gecontroleerd bij wielrennen. Het is nou weer het nieuws. Uh, die mensen worden super streng gecontroleerd. Uh, bij wielrennen hoor je het, bij atletiek hoor je het, bij sommige andere sporten misschien. Maar bij heel veel sporten hoor je ook nooit over doping. Hoe kan dat? Voetballers niet, eh. Uh, ja, noem maar op, ja, ja, ja. zoutsport, hoor je het niet veel. Uh, ja, maakt niet uit, gruiters uh, uh, hoor je het niet. Terwijl die mensen staan allemaal onder druk, doen allemaal uh, topprestatie. Ja. En bij atletiek en wielrennen is het uh, aanlopende manden. Je moet dus weten hoe streng die mensen gecontroleerd worden. Daar word je echt, daar zou ik helemaal naar voor worden. Dat zou voor mij een reden zijn om niet aan wielrennen te beginnen. Ja, daar zit Bij wijze van spreken, hè? dan zit dat niet in het vat voor mij, maar... Ze worden al zo streng gecontroleerd. Hoe kan dat? En, uh, en wie weet daar meer van? Ik denk dat bij mezelf. Dan moeten er toch ook uh, voetballers zijn of uh, andere topsporten, noem maar op, die uh, volleyballers van mij, Bart, die ook uh, aan de doping zitten omdat ze... Uh, ja het idee hebben dat ze beter kunnen presteren. Ik vraag me er altijd af of het werkelijk werkt. En ik, ik vind het sowieso dat je je lijf helemaal op die manier naar de galarmie gaat, dat snap ik niet. Maar ik, ik kan me ook wel weer snappen dat, dat je mee laat slepen in het systeem. Omdat, omdat als, je je hele, ja, als je je hele leven in het wielrennen zit bijvoorbeeld... en je komt er eigenlijk op je achttiende pas achter wat voor ratten zoiets is. Ja, en je hebt daar tien jaar van je leven al op zitten. Dan wil je misschien toch wel door. Dat, dat kan ik dan misschien nog wel volgen. Maar... Ja, ik denk dat het te maken heeft met dat je... je, je, dat je de het is een soort, um, uh, hoe zeg je dat? Slippery slope. Een geleidend vlak. Een, een, een, een, nou ja. ja, ik dat snap wat je... je bedoelt. Een, een geleidende schouder inderdaad. Ja, want uh, je, je begint natuurlijk... Nou, Stel, je gaat hardlopen en je, je merkt dat je heel hard uh, uh, kunt lopen... En je merkt dat als je uh, als je dan als je een ei eet, ik roep maar wat hebben net over eieren, dat je dan nog net iets harder gaat lopen. Nou, en dan uh, ontdek je dat wel. Maar wacht even, als ik twee eieren eet, dan ga ik nog iets harder lopen. Weet je? Ja, je, is het... Ik snap dat het een voorbeeld is, maar dan heb je het natuurlijk over voeding. Ja, dus maar dat, dat gaat serieus. dan. Dan ga je natuurlijk. Want nee, ik heb toevallig een, een vriendin die topsporter is. Ja. Dan, dan ben je zo met je voeding bezig. Met wat je binnen moet krijgen om nog harder, nog sneller te kunnen gaan. Dat het, dat het zo langzaam, maar zeker. Weet je, nou stel. Uh, dan begin je misschien een keer... Ik weet, ik, ik weet er zelf verder helemaal niks vanaf... maar dan begin je een keer met cola. Of je begint een keer met Red Bull... Of je bedenkt van, goh, nou als ik twee asprintjes neem, dan ja, maar dat gaat het nog. dan nog weer iets anders dan dat je je echt in, uh, in laat spuiten ergens mee, onder artsenbegeleiding. Ja. Ga, je, ga je nog weer een stap verder. Ik, ik snap veel, want ik, ik bedoel, ik kan veel volgen. Want ik, ik hou van sport kijken, dus ik snap het principe wel. Uh, de sporten willen het maximale presteren, het Nederlands volk wil het ook. Dus je moet ook niet zo hypocriet zijn dat ze dan over de wielrenners klagen in principe. Maar... Tenminste, daar kan je over discussiëren of het misschien vrijgegeven moeten worden. Maar wat ik vooral zo gek vind is dat het bij atletiek en bij, uh, bij wielrennen zo in het nieuws komt. Bij, bij tennis hoor je het nooit, of andere sporten. Ja, tennis, en, nou, de, tennis inderdaad is een goede, want ik dacht nog met voetbal. Kijk, voetbal is ook nog een teamsport. Zo. Dus dan is het niet alleen dat je alles uit je fysieke krachten moet halen, maar dat je ook nog uit de samenwerking. en, en dan is misschien het effect minder groot dan bij bijvoorbeeld hardlopen of wielrennen. Zo. Dan moet je alles uit je lijf halen. Nou, bij wielrennen ook weer niet, trouwens. Ja, Daar is wel, ook de tactiek en de techniek tuurlijk, weer heel tuurlijk, belangrijk. je moet wel alles, je moet alles, zelfs als je valt, uh, weet je wat, dan, dan moet je nog weer door in de meeste gevallen. Uh, en die mensen, die, dat is natuurlijk ook een stuk mentaal, maar die zijn fysiek zo verschrikkelijk sterk. Dan kunnen de voetballers er nog een, uh, ja. een puntje aan zuigen, dat meen ik serieus. Maar het is ook vaak, ja, ik heb het ook allemaal maar van horen zeggen, maar het is ook nog vaak als je ziet dat alle anderen zeven suikerklontjes nemen voor de wedstrijd. En die gaan allemaal net iets harder. Dan denk ik ook, laat ik dan ook maar een paar suikerklontjes nemen. Ja, dat snap ik op zich wel. En zeker als je van jongs in het wielrennen zit. En ze zijn heel streng met controleren geworden. Dus in principe, ja, ik weet niet hoe streng ze nog meer kunnen zijn. Want je kent die verhalen ook wel van de televisie en misschien van andere mensen die ik Maar het is ook nog zo, het is maar waar ze op controleren, ja. Want als jij iets kunt vinden waar, wat niet op een lijst staat... en wat, waar ze niet op controleren en het helpt wel... Maar ik vraag me af hè, of het werkelijk zou werken. Of, dat mensen, of het suggestie is. Snap je? Er zijn zoveel factoren die maken of je goed of slecht bent. Ja. Uh, goed slapen, goed eten, goede begeleiding, goede psychische... ja, mentale begeleiding, goede dit, goede dat. En dan zou het net dat ene stofje zijn wat het zoveel... Uh, erger maakt waardoor je dan weer bepaalde hormonen uh, krijgt of wat dan ook. Je kan natuurlijk altijd per ongeluk door eten, kan je per ongeluk iets binnenkrijgen. Maar het is tegenwoordig zo moeilijk om dat uh, goed te testen. Maar ja, ik blijf het opvallend vinden met hardlopen aan atletiek is het wel. En de wielrennen en andere sporten hoor je het eigenlijk niet. Voetbal en tennis? Ja, bijvoorbeeld. Ja. En uh, handbal of, noem... Ja, dat is dan weer Nou, handbal? En korfbal. Zwemmen. Ja, ik weet het niet. Zwemmen? Ja, zwemmen ja, weet ik zwemmen. eigenlijk niet. Is er wel eens een dopingtoestand uh, ja, nou, geweest bij kunnen zwemmen? kunnen zwemmen, dat weet ik niet precies. Ik weet het ook niet. Maar uh, misschien dat er iemand is die uh, meer van uh, doping weet. Ja. En, en die man of vrouw die weet ook, ja, die belachelijke controles dat ze daar dan toch nog doorheen slipt. Want en het ik, wil echt... zo, ik wil zo graag weten hoe het zit met Lance Armstrong. Ja, ik ook. Nee, maar ik heb, dat, dat ben ik serieus. Ik heb soms van die dingen die wil ik... Ik was ook zo blij vorige week... Of is weer twee weken geleden. Nou ja, dat het, um, uh, dat het even ander onderwerp. Maar dat bekend werd uh, dat waarschijnlijk dat babytje ooit in Australië toch echt is, of Nieuw-Zeeland? Nou ja, door, door een dingo uit de tent is gehaald. Even een ander onderwerp hoor. Ja, ik ben het verhaaltje even kwijt. Ik vraag nee. uh, ringt het mijn belletje, maar... Ja, 30 jaar geleden was er dus een, uh, een stel die ging kamperen. En de baby werd door een dingo, zo'n wilde hond, ja? uit de tent ontvoerd en meegenomen naar zijn hol. En die baby is nooit meer teruggevonden. Jezus. En sorry, sorry, sorry, sorry, sorry, sorry, sorry. Sorry. nee, maar het is heel grappig dat, het, nu, dat ik dit verhaal nu zit te vertellen alsof het nieuw is, maar want ja. er zijn films over gemaakt en zo. Want de politie dacht, dus ja, dat, dit kan gewoon niet waar zijn. Die ouders hebben dat hebben iets met het kind uitgehaald en die hebben dat verhaal verzonnen en het heeft 30 jaar geduurd. Film met Meryl Streep, uh, cry in the dark of a wild, ja. En dat zijn dan van die, van die verhalen, die blijven mij dan ook... Dan heb ik die film gezien en denk ik... Ja, maar nu wil ik weten hoe het zit. En daar kom je dan nooit achter. Net is Jor, uh, Joram van der Sloot. Ja, en, ja maar Joram van der Sloot vind ik met alle respect... gewoon een uh, geschrift iemand, hoe ze zich opstelt. Nou, dat was weer een heel ander verhaal, inderdaad. Maar, maar, maar goed, goed, ik wil gewoon weten mijn, wat mijn, er gebeurd is. Maar in het geval van uh, Lance Armstrong vind ja. ik het wel ongelooflijk. En ook uh, met die hele groep erbij. Hoe, als het zo lang stil is gebleven, hoe het... Zo lang stil is kunnen blijven. Want Lekiep is er ook wel heel lang mee bezig geweest. Hij zou inderdaad ook kunnen denken. Als iemand geen doping gebruikt en die is een voorbeeld, ja. zoals uh, Armstrong, dat ze juist uh, Leek zou zeggen well, we gaan hem lekker pootje lichten. Weet je wel? Ja. Dat kan natuurlijk ook. Dus dat is ook een hele uh, toestand, natuurlijk. En ja, de... en het is ook zo heftig dat hij zo, zo hardgrondig blijft ontkennen. Als we er nu ooit achter komen van nou ja, hij heeft toch gebruikt, dan is dat ook. Dat vind ik dat heel erg. Maar misschien is het nu nog wel erger, want als hij het niet gedaan heeft en er wordt wel geslacht, dan is het misschien erger. Dan die slag wordt wel iets wel gedaan heeft. Maar de, het is ook een enorm grijs gebied. Want, want ik bedoel, één suikerklontje of uh, 27 kilo. Uh, maar landerschap volgens mij met de ploeg of Hamilton, daar wil ik van af zijn. Ja. Die, die is er ook, een van die twee is ze ook gepakt op doping. Ja, en, uh, maar die, het, die ploeggenoten hem... die gaan nu alles vertellen over hem en nee, nee, hem nee, voor Nee, wat ik nu zeg was van een paar jaar, een paar ja. jaar geleden. Ja. Wat ik nu zeg was van een paar jaar geleden. Maar ja, het is natuurlijk een, uh, over het algemeen een uh, rattenbende daar. Ja. In het wielrennen, maar goed. Rattenbende. Je snapt mij mij. Wat was ook weer de vraag. Oh ja, de vraag ja. was waarom je zo vaak hoort van dopingverhalen bij het wielrennen en uh, atletiek, maar niet bij bijvoorbeeld tennis of handbal. Ja, of, uh, of dat andere wat jij zei. Uh, ja, zwemmen. Korrelval. Uh, ja, zwemmen hoor je het misschien af en toe ook wel. Maar ja goed, ja. iemand die gewoon veel van doping weet. Die dat even van het begin tot het einde toelicht. En die leeft. misschien ook wel ideeën heeft over Armstrong. Ja, even wel meer voor mij. Even, moet ik voor Armstrong zijn of moet ik tegen Armstrong zijn? Dat wil ik gewoon even weten. Ik wil voor de waarheid zijn. Oh ja. Um, en, ik ga een plaatje en, en... draaien van de ex-vriendin van uh, Lance Armstrong. Hoe oh, ze uh, Cheryl. Hoe heet ze? Cheryl, Cheryl. Crow. Cheryl Crow, inderdaad. ja. ja. Goeie muziek. Dankjewel, Mark. The favorite Mistake, zou ik zeggen. Oh, en dan heb ik Long and Winding Road al uh, klaarstaan. Nee, het maakt niet uit. Maar dat is de volgende titel die ik ken. Dat vond ik ja. leuk hmm. Oké, okay. dankjewel, Mark. Oké. Okay, Doeg. Dankjewel. Show crow, inderdaad. Every day is a winding road. Dat was hem, Cheryl Crow inderdaad. De ex van Lance Armstrong. Uh, naar aanleiding van dat verhaal van Mark van Zojuist... die wil meer weten over doping... en dan voornamelijk waarom je daar wel vaak iets over hoort... Uh, met betrekking tot wielrennen en uh, atletiek... maar niet bijvoorbeeld met betrekking tot handbal, tennis of zwemmen. 0800 1121 als je daar meer van weet. Uh, meneer Van Dongen wil weten of er verschil is... tussen het gas waar je op kookt in België... of in in Nederland, want het valt hem op dat alles veel langer duurt... voordat het kookt in Oostende dan bij hem thuis in sint michielsgestel Mevrouw Groeneweeg wil weten hoe de rekensom wordt gemaakt... waarom uh, mensen met een bijstandsuitkering minder geld krijgen... dan uh, bijvoorbeeld alleenstaande AOW'ers. En uh, Jan die wil graag weten waarom ook midden in de nacht de kerkklokken luiden. Want daar word je toch wakker van. 0800-1121 als je antwoorden hebt op een of meerdere vragen. Don, goeienacht. Goeienacht, hallo. Hallo. Mag ik even jouw naam? Uh, mijn naam is Astrid. Oké, okay, Astrid. Uh, ja. ja Ik luister namelijk nooit uh, echt s'nachts. <laughs> je bent voor het eerst keer wakker? Uh, nou, ik, ik kan niet slapen, dus uh, ik, ik ben wakker. Ik heb net naar dat programma zitten luisteren van die... Uh... Ah, oh, Maarten van Roosendaal, wat was dat prachtig, hè? Uh, de, aan de ene kant uh, erg oh. ik met een beetje aan, aan, de, aan de manier van presenteren, maar dat had ook weer een vorm. Dus dan kan je daar weer um, ja, anders indenken denken dan uh, gewoon vanuit je eigen raam, wil ik zeggen. Ja, ja, ja. Nee, ik vond het namelijk fantastisch. Ik zat in de auto, ik denk ik heb de hele tijd mijn mond openstaan. Ja. Ik zit met open mond te luisteren naar zijn verhalen. Hij had dat... Hij is niet aan de dood toegekomen, dat vond ik wel grappig. Ja, dat was dan wel een beetje jammer. <laughs> nee, dat vond ik wel jammer. Ik had me, me verheugd op de sterfzenden die hij beloofd had. Uh, nee, nee ik, ik, vind het, ik, ik kan er wel vrede mee. Het was, doen, wel, het was ook wel heel erg... Uh, uh, het klopte wel heel erg met het verhaal inderdaad dat hij er niet aan toe kwam. En ik dacht ook... Er is nog ruimte voor nog zo'n programma, dacht ik. Ik, ik. ik dacht ook nog van wat een onzin wat hij nou zegt van uh, kleinkunst. En als je dat dan uh, afzet tegen uh, zappen en... Uh, ja, ja, dan, ja, ja, ja, ja, ja. Dan, ja, dan was het <laughs> toch eigenlijk ook wel uh, helemaal niet beledigd. En, uh, ik kon er eerst helemaal geen, geen, geen, geen voeling mee krijgen. Totdat ik op een gegeven moment van... Daarna draaiden ze zijn werk, Ja. Yeah. En... Uh, ja, dat sprak me toch wel aan. Ik vond het prachtig dat hij zei... Uh, en ook, ook, ook hoe hij zich uh, opstelt uh, tegenover um, nou, bijvoorbeeld die Donner en zo. Ja. En dat ja. hele gedoe daar... Daar is ook het laatste woord nog niet over gezegd... want dat zijn ook voor toestanden in de Tweede Kamer wat we nu meemaken. Nee, is op. ook zo, maar ja. ik vind het gewoon ook altijd heel mooi... als iemand zich zo verschrikkelijk druk maakt op de radio. En dat deed hij ook. Hij stond wel echt voor zijn verhaal. Ik vond het, ja, het bijzonder de radio. Ja, maar niet... Die doet dan net alsof. Of, of, of andere. Uh, Zo'n plasterk bijvoorbeeld. Die slaat heel gauw dicht. Aflevering 100 van JDTV. Maar eens kijken. Ja. Het hele, hele binnenhof wordt in de zijk genomen. Maar niemand gelooft het of zo. Nou, ik geloof daar niet in. Nee. Ik ah. geloof niet in dat, men, dat mens, de mensheid zo dom is. Nou. Je hoort, dan is dierenrijk, mens dom. Dat, nou, uh, nou, ja, relatief ja. ook weer. Hè? Ja. Maar dom. Ja, ik had een, een, een, een soort van antwoord, denk ik, geformuleerd voor dat met die, die, die gas gebeurt. Ja. Uh, dat zou de distributiedruk kunnen zijn. Of de waterhardheid, maar daar, daar weet ik dus niet, want ik weet niet wat de distributiedruk is in België. De distributiedruk? Nou, dat is die, die, die, die, de, de, de gasdruk in de leiding, zeg maar. in ja. de huidaansluiting, dat is hier in Nederland 0,2 bar. <laughs> daar stond ik ook stijl van achterover, dat het zo laag was. Oh. Toen op een gegeven moment de kraan door een, een grote gasbuis heen ging. Uh, iedereen moest stoppen met rook en het trein verlaat. Eén hectiek, één stress, één paniek. En ik zei van, dat is geen probleem. Ik heb mijn t-shirt uitgetrokken, daar wat zand in en ook gewoon in die buis gestopt. Dat, uh, dat, dat was afdoende. <laughs> ja, maar dat, dat, dat wisten ze dus niet. Ze zijn nee. er wel mee bezig, professioneel, maar ze weten het niet. Maar goed, ja. ik wist het ook niet. En ik was er eigenlijk ook professioneel mee bezig. Oh. Op een veel lager niveau natuurlijk. Dat maar verkoop, even voor wat... mij, de, de distributiedruk is 0,2 bar. Dus dat is zeg maar de, uh, de snelheid waarmee dat gas uit je gaspitje komt. Nou, dat is de druk waarmee hij in die leiding staat, zeg maar. Oh. En stel nu dat hij in België nog lager is? Ja, dan zou dat kunnen zijn dat, dat, dat, dat, dat je dus wat langer nodig hebt om, uh, om, om zo'n pan water op te koken. Want uh, dan komt er dus ook minder gas. Maar dan, dan zou, je, zou je dan niet ook kunnen zien dat je een wat lulliger uh, vuurtje hebt? Daarom. Ik, ik heb dat gas niet zien ja. branden, maar nee. het is dus wel zo want dat, uh, dat, dat verschillende gassen op, op, op zo'n gasstel ook een verschillende uitwerking hebben. Uh, dat, je, je kan niet alle gassen gebruiken voor, voor elk toestel. Oh. Ik weet niet. Is... Het is gewoon een huis-en-huis huis, uh, toestel. Hoe heet het? Voor een, een, keuk, een keukentoestel. Ja. Dat is daarop aangepast. Dus het zouden druk kunnen zijn? Camping uh, dingen. Nou, dat kan je niet zomaar uh, op elkaar aansluiten. Het zou de druk kunnen zijn of. Nou ja, de, de waterhardheid. Oh ja, de water kan, het kan ook nog wat verschil. Nee, want hij had het, het op, op, ook bij de melk. Andere bijstoffen wat je in het water hebt, zodat het sneller opkookt. Nee, maar hij had het ook bij de melk. Het, dat misschien in België zachter is het water. Misschien hebben ze zachtere melk in België. <laughs> zachtere koeien in ieder geval. Ja, of kouwere koeien. Ja. Dat kan ook. Goed, Don, dank je wel voor het meedenken. Ik heb, ik heb nog één ding over, ja. dat, over, over dat geld. Over ja. dat, dat, dat die AOW je 5 euro krijgt ja. en je had 9 cent of zo. Uh, je kan het helemaal narekenen en het klopt op de cent nauwkeurig. Maar uh, wat ze daar weer niet bij zeggen is dat, dat alles wordt duurder. En, en de fors duurder. Maar goed, aan de andere kant heb je ook. Ik heb nog gewerkt voor 1600 gulden. Nou, als ik dat omreken, dan kom ik niet bij mijn uitkering van nu. Nee, ja, maar en ik vind dat, dat eigenlijk dat, dat mensen die een, een, een uitkering hebben, zo'n minimumuitkering, en uh, lopen te klagen dat ze maar niet aan de bak komen, ja, ga dan wat anders doen. Ja, maar Kijk, dat ik, is ik, makkelijker dan. dan nee, ben nee, ik, nee, ik, wel... ik hoef niet te werken, want ik ben afgekeurd. Dus ik heb die, ik heb, ik heb die, die, die stress is van mij af. Ja. Ik, ik hoef dus niet papiertjes in te vullen of dit of dat. Ik mag gewoon zijn. <laughs> nee, maar, maar dan, ik ben het wel... Dat... Mensen zijn het gemaakt om te werken. En dan niet om, om, om zichzelf uh, af te matten, maar om een invulling te hebben. En, en hoe je werkt, dat moet je zelf weten, als je maar plezier in hebt. Nee, maar ik, ik ben, wat dat betreft ben ik het wel met mevrouw Groenewegen eens. Zijn mensen... nou, we zouden alle uitkeringen moeten afschaffen, alle baantjes moeten afschaffen, de hele politie moeten afschaffen, die hele, ja. die hele fucking politiek afschaffen. Ja. En gewoon eens een keer gaan leven. Gewoon in onze dorpen weer. Terug. Ik vraag me af met... of het dan beter met ons zou gaan Don. Pim uh, Vertuin had het goed kunnen uitleggen, maar die hebben ze door zijn nek geschoten. Dus ja. Door zijn nek. Wat moet ik nou? <laughs> ja, nou, ophangen denk ik. Ik bedoel de telefoon, <laughs> oh, ja. hè? Ik bedoel de telefoon. Ja, we blijven wel. Voor wel, de duidelijkheid. Alvien, ja. <laughs> Dag Don. Dag artist. Goeiedag. Simon. Ja, hallo. Goeiedag. Goedendag. Uh... Wat mijn uh, voorganger zei over die gasdruk, dat, uh, dat klopt helemaal. Oh, toch hè? Het heeft, ja, het heeft inderdaad te maken met gasdruk. Dat het uh, dat in bij, bij, en, en het ene land wel sneller kookt dan in het andere land. Nou ja. maar we, want, want ik begreep van Don dat in Nederland de gasdruk al niet heel hoog is. Vermoedelijk is die in België nog lager. Ja, dat moet haast wel dan hè? Dat is hetzelfde als je op een campingje zit en in je in, in tentje en je moet dan een, een beetje water koken op een primusje. Dan ja, ben je dan een halve dag verder. Langer. Ja, ja natuurlijk, dan, omdat die gasdruk in die flesjes ook veel lager is dan de gasdruk die wij hier in Nederland hebben. Daar heeft het echt mee te maken. Het is dus gewoon de gasdruk die, die gewoon zorgt dat het uh, ja, wat langzamer gaat allemaal. Maar ik vind het in Nederland, of in ieder geval bij ons in Overijssel, al zo traag gaan. Ik kom er door Vriesel. <laughs> ja, nou ik woon er hoor, dus ik versta het heel slecht. <laughs> oh, nee, ik, ik kom er ook vandaan van oorsprong. Dat dacht ik al te horen, ja. Dan woon ik ergens anders in Nederland nu, maar... Oh. waarom? Ja, waarom? Ja. Waarom? Uh, ik ben zo'n zwervend iemand die probeert werk te zoeken. oh ja, en dat is uh, best lastig hoor ik uh, net van mijn graf, uh, Ja, en... ik ben ook een vijverplusser. Ja. En uh, je wordt gewoon afgeschreven door de arbeidsmarkt. Ja, want wat was je vroeger? Uh, ja, ik ben alles geweest. Ik heb alles gedaan wat ik maar aan kon pakken. In Overijssel ben ik zelfs Foudersman geweest, uh, noem maar op. Ja. En uh, ik heb in 2007 ben ik met een totaal nieuwe studie begonnen. En ik heb mezelf uh, ja, behoorlijk uh, de ICT-markt uh, aangeleerd. Oh, slim. Ja. Maar uh, dan ben je 50 en dan wordt er gezegd van uh, ja ICT joh, dat is niks voor jou, want je bent niet flexibel genoeg meer. Nee. En, het is in, de, en ja, in het Nederlandse bedrijfsleven is het zo, wat de regering ook bedenkt, men is niet klaar voor uh, de 50-plussers. Nee. En ook niet voor uh, de 66- en de 67-ers, wat straks uh, gaande is. Ja. Dat is gewoon, uh, het bedrijfsleven is er nog niet klaar voor. Nee, Die wil dat gewoon niet, want je bent niet flexibel meer. Ja, ik weet niet of het flexibel, volgens mij heeft het ook met, uh, toch ook met duur te maken. Nou, het is, ook dat misschien, maar, maar het, het is heel vaak dat je dus uh, links en rechts te horen krijgt van, van vooral in de ICT-wereld, dat, dat is een snelle wereld. En als vijftiger ben je niet flexibel meer, want je staat op je snuppendagen, je staat hierop, je staat daarop, terwijl het bij mij persoonlijk niet zo is. Nee, maar dat is wel het beeld dat er heerst, ja. Ja, en ja, dan kunnen ze in, uh, hier in, uh, in mijn buurtdorp, Den Haag, kunnen ze bedenken van, van, van ja, uh, we gaan naar 67 jaar toe met de pensioenleeftijd, maar het bedrijfsleven is daar totaal niet klaar voor. Nee. Nou, uh, het is weer gezegd. Dank je wel, Simon. Okay. En bedankt Succes. voor je gastverhaal. Succes met je uitzending. Ja, bedankt. Dag. Okay. 0800 1121. Aad Zonneveld, goeienacht. Oh, goedemorgen, Astrid. Hallo, dat is lang geleden. Ja, dat ligt niet aan mij. Nee? Dat ligt aan jou, aan jou volgens mij. Ja, ik denk het ook. <laughs> het zal allemaal mijn schuld zijn. Ja, of door de regie, weet ik wel. Oh. Maar, maar aan jou. Ja. Ik wilde reageren op die manier uh, over die doping. Ja. Ik heb persoonlijk meegemaakt dat zelfs in de hongbal spelers worden, worden gecontroleerd op doping. En dat heb ik persoonlijk meegemaakt uh, in het mooie uh, stadion in Rotterdam bij tennis. Ja. En een van, ik zal geen naam noemen, maar een van, mijn, uh, ja ik ken bijna iedereen, hè. ze kennen mij ook allemaal in heel Nederland. Daar wilde ik uh, iets meer vragen. Dus nee, ik moet gecontroleerd worden. En die werd gecontroleerd op doping. Dus zelfs in de honkbal worden mensen gecontroleerd op doping. Maar waarom hoor je dan nooit, ik hoor nooit... van uh, zes honkballers geschorst omdat ze doping hebben gebruikt? Ja, nee, maar dat is, dat is niet zo moeilijk natuurlijk... omdat de wielrenners in zijn algemeenheid natuurlijk... ...een grotere inspanning leveren en uh, ja, uh, meer in, in, in de picture staan, om het zo maar te zeggen. Ja, ja. Dus en ze hebben het harder nodig en als het bekend wordt, dan wordt het meteen bekender. Uiteraard. Maar ik wil nog iets aan toevoegen. Ja. Weet je waarom paarden al door de eeuwen suikerklontjes suikerklontje krijgen? Nou? Weet je technisch? Nee. Vinden ze lekker. <laughs> Nee, oh. ja, als ze denken, dat zou best, dat, best kunnen. Ja. Nee, suiker, dat ver, brengt eh, een, een versnelde afvoer van de afvalstoffen. Oh. En zelfs eh, sporters, en ik ook, ik heb eh, 35 jaar voetbal onder andere. En die was een jaar ook eh, gefloten op de KNVB. En eh, ik heb de laatste 30 jaar eh, in de hongwal eh, eh, nationaal eh, gefegeerd, in de hongwal. Ja dan slik je vervoeren druivensuiker. Ja, druivensuiker, ja. Ken, ken je dat? Ja, dat ken ik, ja. Die, die, die tabletten, nou. En druivensuiker heeft nog een extra werking... boven de gewone suiker... dat je dus versneld de afvalstoffen afgevoerd worden en dat je dus ja eh, eh, eh, niet zo snel vermoeid raakt. Of althans, ja. Nou, dat was helemaal zo gek van, niet van mij... het idee om zeven suikerklontjes te nemen... Voor de wedstrijd. Nee, maar we, slik, we slikten geen, geen suikerbootjes, maar drijven suiker. Oh ja. Ken je die dingen nog, die tabletten. Ja, Gert Verderrie. Nou, Gert Verderrie, waarom dan? Ja, het smaakt als poeder in een, in een, poeder in een, uh, in een tabletvormpje. Ja. Eeuw. Nou, en dat was ook zootig natuurlijk uiteraard. En dat heeft enkel maar het doel om de afvalstoffen ja. versneld uit je lichaam te verwijderen. Dank daarom... je wel. En daarom slikken paarden ook dus ze graag zuikerspuntjes. Ja, daarom slikken ze dat graag. Ja. En dat is ook een voorbeeld doping. Precies. Dankjewel, Aad Zoddenveld. Goeiedag, meneer De Wit. Ja, goeiedag Wit. Hallo. Hi. dat is een mooi woord voor uh, diegene die hiervoor was, Dravenzaken. Dravenzaker, ja precies, met een Haags accent. Ja, ja het, het ideale woord uh, inderdaad. Uh, dan uh, was de vraag die ik had... Uh, het ging over onweer, of bliksem, hoe je het noemt... Uh, dat dat altijd in een elektriciteitshuisje inslaat, lees je vaak. Ja. En dan was de vraag of dat dan uh, direct in dat huisje die bliksem inslaat... of dat je dan moet lezen dat dat op het netwerk ergens is ingeslagen... en dat het zich in dat huisje ontlaat, zo gezegd. Oh. Dat dat ergens bij elkaar komt. Omdat het anders lijkt met zo knellig dat precies altijd die bliksem in dat huisje knalt... Of in die sporen, bij de sporen hoor je het ook wel eens, wissels die dan uh, nu vandaag weer bij Groningen uh, kapot waren. Vorige, maand, vorige week was het bij IJsselstein raakt. twee huisjes waren er toen zelfs uh, geraakt. En waarom, mm. als dat zo is, waarom zit er dan niet een soort beveiliging op die huisjes? Ja, het gaat natuurlijk om hoge stroom, maar zelfs een kerk heeft een bliksemafleider. Dus... Op een bepaalde manier zou je zeggen dat dan die. Misschien is het juist zelfs de bedoeling dat dat in dat huisje zich ontlaat hoor. Dat het dan misschien anders. Weet anders ik wat. de dus hele buurt in vuur en vlam. Ja, zet. zoiets. Of dat anders misschien het hele leidingnet, al het koper hmm. in de, in de, in de wijken gesmolten is of zoiets. Ja. Maar dus de vraag, ja, of dat überhaupt dus inderdaad in dat huisje altijd inslaat. En als dat zo is, dan zou het handig zijn natuurlijk om zo'n huisje van, van, van een afleider te voorzien al gezien dat het feit dat er hele wijk soms dan uh, zonder stroom komen. Ja, moeten. of dat inderdaad de hem niet doen. in het huisje, maar ergens in de buurt inslaat en dan... In het huisje zich ontlaat. In het Zo huisje in zich ontlaat, dat zegt je ja, nou, zeg je ja. ja. Dat schrijf ik even op. Want dan het is het een soort stoppenkast, ontlaat. een de stoppenkast eigenlijk ja. ook. Of een soort uh, iets achter, Ja, dat is dan heel hele lage stroom, maar om er maar een beetje termen die, die ik kan ken te gebruiken. Maar misschien wordt dat ook in hele hoge voltage ook gebruikt. Het lijkt me toch wel dat, die, uh, dat mensen in die wereld daar, uh, dat daar over nagedacht worden. Hoe zeg je dat? Ook, uh, ik, uh, we moeten afronden. We gaan naar het nieuws. Ja, maar moet, ik zeg ja. 0800 1121 en ik ga op zoek naar een antwoord. <laughs> Prima, dankjewel. Ik wil luisteren. Jij bedankt Doe, voor de vraag. Is. Dag. 0800 1121